10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De jeugdwerkloosheid in Nederland is het laagst van alle EU-landen. Het CBS meldt dat het niveau op 7,4 procent ligt. Al jaren is in Nederland de jeugdwerkloosheid laag vergeleken met de rest van de EU. Wel is het aantal jongeren zonder werk door de economische crisis vanaf 2008 toegenomen.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 Het is volgens Elsevier prettig wonen in Haren vanwege de mooie huizen en de natuur. Ook is er weinig overlast en zijn alle voorzieningen in de buurt. Ook deze inwoner van Haren is tevreden. Het is net of je in één groot bos woont waar ook nog winkels zijn. en uh, Wil je recreëren, dan hebben we twee uh, meren uh, links en rechts van de dorpsgrenzen liggen... waar je kunt uh, recreëren. Wil je het bos in, kun je het bos in... Dus ik sta voor mijn bedrijfskant. En nou ja, daar fluiten de fluitende vogeltjes. Nou, zo is het leven in haren. En de slechtste gemeente ligt ook in Groningen. Bellingwedde is de minst aantrekkelijke woonplaats van het land. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanval van de Taliban op een hotel uitgelopen op een bloedbad. Er zijn zeker 16 doden. Het Intercontinental Hotel, waar veel westerlingen verblijven, werd gisteravond aangevallen door gewapende mannen. Enkele droegen explosieven op hun lichaam. Er ontstond een urenlang vuurgevecht met Afghaanse militairen en politiemensen. Die kregen hulp van NAVO-helikopters die opstandelingen beschoten die zich op het dak hadden verschanst. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn er tien medewerkers van het hotel... en politiemensen omgekomen. En daarnaast zijn zeker zes aanvallers gedood. In de Oosterschelde is een recordaantal bruinvissen geteld. Vrijwilligers gingen afgelopen weekend het water op... en zagen 61 bruinvissen. Er werden vier moeders met kind waargenomen. <coughs> Pardon, volgens de stichting Rugvin wijst het erop... dat de kleine walvissoort zich ook in de Oosterschelde voortplant. Het geeft al aan dat... De vorige voor zo'n 60 dieren, en wellicht ook nog wel wat meer, uh, voldoende voedsel is. Maar misschien geeft het ook wel aan dat dieren uit de Noordzee... Ja, het liever hebben dat ze in de Oosterschelde verkeren... en niet meer met de andere soortgenoten naar het noorden trekken. Sinds een paar jaar worden er geregeld bruinvissen gezien in het gebied. Maar toch is de stichting verrast door het hoge aantal. Eerder dit jaar werden nog negen dode dieren gevonden... op de stranden aan de Oosterschelde. Het weer nog bewolkt, vooral in de oostelijke helft van het land buien. Vanmiddag breekt van het westen uit de zon door. En de temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de wadden tot 21 in het binnenland. Morgen zon, stapelwolken, middagskans op een bui en zo'n 20 graden. Nou, WB Verkeersinformatie, de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... is tussen knopen Dijl en Waardenburg nog steeds afgesloten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer... een file van 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op richting Den Haag bij knooppunt de Hoek 5 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie... en ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. De mensen die omrijden vanwege de afsluiting van de A2... die komen wel in de file. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Gorkum 13 kilometer. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... Bij Gorkum 9 kilometer. En op de A59 vanuit Zierikzee naar Os. Bij Engelen 11 kilometer. En bij Oss-Oost 9 kilometer. En vanuit Os naar Zierikzee tussen nieuw en Knoop het Hooipolder 21 kilometer.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 En nu weer het werk! Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Dries van Acht komt weer in actie, nu tegen een busmaatschappij. Het slechte imago van Europa is te wijten aan het Eurovisie Songfestival... en de Europese Voetbalbond, vindt de staatssecretaris voor Europa. De Betuwe-lijn rijdt, ja, tot Duitsland dan, want daar gaan ze niet zo snel als hier. Men verwacht dat het ongeveer 2025 zal zijn dat het helemaal klaar is. En het ochtendhumeur van Koos Postema, het is 6 minuten over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Maandag premier Dries van Acht heeft de strijd aangebonden... met een groot openbaar vervoersbedrijf, Veolia Transdef. Deze Franse onderneming, die ook in Nederland actief is... bouwt een tramlijn in Israël en op de bezette westelijke jordaan -oever. Meneer van Acht, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem? Het probleem is dat uh, Veolia uh, bouwt, u zegt, in Israël. Nou is prima, dat mogen ze doen. Maar ze bouwen ook uh, een, een tramlijn... Naar uh, de uh, nederzetting al daar. Dus ze steunen met dit project de kolonisatie. En de kolonisatie van de bezette Palestijnse gebieden is volstrekt onrechtmatig. Dus ook het verlenen van steun daaraan is dat. En daaruit volgt dat geen Nederlandse overheid deze onrechtmatige dienstverlening mag belonen. Uh, immers... Uh, het internationale hof in Den Haag heeft ons voorgehouden enkele jaren geleden dat alle staten van de VN verplicht zijn te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om zulk onrechtmatig gedrag uh, te bestrijden, uh, te voorkomen en uh, in ieder geval zich van steun daaraan te onthouden. Nu stelt Veolia Dr. Hermer zich kandidaat voor het openbaar vervoer in de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Uh, uh, uh, uh, wat is uw plan de campagne daar? Uh, mijn plan, plan de campagne is afgelopen. Is afgelopen? Ik, ja, ik heb, uh, ik heb mijn mening in de, in de helders denkbare bewoordingen neergelegd. Iedereen heeft er kennis van kunnen nemen. Eens ja. of niet eens, maar het staat er. Ik vertel het nog eens een keer. Ik hoop voldoende duidelijk aan u. En dat is het dan. Ik ga, ik ga geen blokkade opwerpen. Ja. Ik ga geen, um, geen demonstraties houden voor het hoofdkantoor van een van de <laughs> dochterondernemingen van Veolia. U hebt geen toeter. Ik heb geen toeter, ik ben geen activist, maar ik schrijf de dingen duidelijk op en, ja. en um, hoop dat dat voldoende is mede in het licht van het feit dat uh, aansprakelijkstellingen van Veolia... door benadeelden ja. helemaal niet zijn uitgesloten. Ja. E hebben we uiteraard ook even aan Veolia een reactie gevraagd. Het bedrijf uh, reageert als volgt in een vrij lange reactie, maar ik haal er een paar dingen uit. Dit project is ontworpen om vrijheid en mogelijkheden voor vervoer van alle bevolkingsgroepen in het gebied... en in het bijzonder die van de Arabische bevolking... Hm. die een nijpend tekort aan middelen van vervoer heeft aanzienlijk ja, ja. te verbeteren. Nou... Het is allemaal, klinkt allemaal prachtig en mooi... maar het is een netwerk van, van verbindingen... Die, die, dat allereerst bestemd is. Dat is evident als je, als je naar de kaart kijkt hoe het wordt... en al bijna is geworden... om de nederzettingen die verspreid liggen in het bezette Palestijnse gebied... te verbinden zoveel mogelijk onderling, maar in ieder geval met de staat Israël. Ja. Zodat die, die, die hechte eenheid met de staat Israël naar de beleving van de bewoners, waarvan eh, onverbrekelijk wordt, heel, volkomen wordt. Ja. En dan dat, dat onderweg misschien nog wel zo'n enkele bier kan instappen in die bus, en dat zal wel deze, maar daar is in ieder geval niet voor bedoeld. Nou zegt Veolia verder, het Tribunal de Grande Instance de Nanterre... dat is een uh, instantiehof in Frankrijk... verklaarde in zijn uitspraak van 30 mei jongstleden dat er geen schending van de internationale wet aan Veolia Transport kan worden toegeschreven... gebaseerd op dienstbetrokkenheid in het JLTR-project, dat is dit uh, project... En, en dat er ook geen schending is van de Franse wet. Ja, ja. Nou, dat, dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Ik heb... Uh, uh, de uitspraak van het Hof van Nanterre nooit, nooit gezien. Uh, ik, ba ik baseer mij op de uitspraken van het internationale Hof in Den Haag. En daarvan zegt u, die zijn voldoende duidelijk? En die zijn niet. voldoende duidelijk. Uh, die, die zeggen dat, het, uh, dat geen staat, en tot de staten horen ook decentrale overheden... Ja. Uh, er enige medewerking aan mag verlenen dat uh, zulk onrechtmatig gedrag doorduurt... En het, uh, het toekennen van een concessie is een vorm van beloning. Aan de andere kant is in Noord-Holland een Israëlisch busbedrijf... edged dit jaar uh, binnen enkele steden gaan rijden. Bent u daar eigenlijk ook op tegen? Daar wist ik niks van. Dat heb ik toevallig gisteren gehoord. Dan zou het u me helemaal verrassen. Ik heb het gisteren gehoord, maar ik weet er de bijzonderheden niet van. En het zou zeer wel kunnen, maar dan moet ik meer weten... dat ook dat een zeer kritiekabele beslissing is geweest... Juist. Goed, uh, uw uh, kritiek uh, is duidelijk. U roept dus de uh, lokale en regionale overheden uh, op... om zolang Veolia daar actief is... in uh, dat deel uh, van um, uh, Israël, zal ik maar zeggen... Um, niet in zee te gaan met uh, Veolia. Ja, niet in dat deel van Israël. Want daar gaat het nou juist om dat het geen Israël is. Ja. Nou ja, goed, het is officieel nog Israël, toch? Of niet? Nee, nee. Nou ja, waar, ze, waar, waar de lijn begint wel. Ja. Maar waar die naartoe gaat, niet. Nee. Um, ja, nou ja, die opro oproep doe ik. En um, ik voeg dan nog aan toe dat uh, we kunnen nou allerlei juridische twistgesprekken gaan voeren met het hof van Nanterre. En weet ik nog wie er allemaal bijgehaald kunnen worden. Maar allereerst en allermeest vind ik dat om morele redenen... een Nederlandse overheid zulke beloning aan een overtreder van internationale rechtsregels niet zou mogen honoreren. En dat is uw punt. En dat is ja. duidelijk. Ja. Meneer van Acht, ik dank u wel. Het gaat u goed. Oké, okay, bedankt. Dag. Er komt iets raars aan. Een raar geluid. heel donker, zwaar geluid komt eraan. En een in intensiteit neemt dat toe. En op een gegeven moment ga je denken, dit is een monster. Dit komt eraan, dit monster. En op dat moment schrik je wakker en denk je... Oh, het is een goede trui. De betuwe komt eraan. Deze week in Goedemorgen Nederland. Ja, die Betuwe-lijn mag dan klaar zijn. Bij Duitsland komt die piepend en krakend tot stilstand. Want de Duitsers hebben niet zo'n haast. Ze liggen nu precies twaalf jaar achter op hun eigen schema. Sander Bartling ging kijken wat daar nou precies aan de hand is. We staan op de spoorbrug in Zevenaar boven de Betuwelijn. Daar nou staat er onder ons al geruime tijd een hele lange, goederentrein te wachten met van die zeecontainers erop. Die staat niet op de Betuwelijn, maar op de oude lijn. En hij staat er al zo lang. Waarom is dat? Ja, je ziet over twee kilometer zit je aan de grens met Duitsland. En dat is dus het oude boemelspoortje. En vanaf van dit moment gaat het dus over het, over het boemelspoortje naar Emmerich. schiet gewoon die op. Paul Frederiks is lokaal politicus in Zevenaar, de laatste Nederlandse halte van de Betuwe-lijn. En dan gaat het naar Duitsland en daar is dus geen Betuwelijn lijn meer. Bij de Duitse grensplaats Emmerich staan de Betuwe-treinen plotseling stil. Ja, dan houdt het op. En bij de grote, uh, bij de grote steden zoals Düsseldorf, Arnhem, uh, Nijmegen, Kleef... hebben uh, personenvervoer voorrang boven goederenvervoer. Dus dan moeten ze wachten totdat alle personenvervoer weg is. En dan mogen hun weer een stukje verder. <tie> Terwijl er in Nederland voor 5 miljard euro een speciaal veilig spoor is ontwikkeld... moet de trein in Emmerich dwars door de stad. Er is in 2000, in het jaar 2000, een onderzoek geweest om het langs de A3 te doen. En dat was een natuurschutsgebied. Op dat moment waren de groenen, die zaten aan de, waren in de macht in Berlijn. Bij een natuurschutsgebied hebben ze in Duitsland twee derde meerderheid nodig. En die hebben, de groenen hebben toen nein gezegd... <lacht> En dus loopt het spoor nu vast op de grens. En daar zijn de Duitsers dan weer niet blij mee. 150 meter van het huis van Karl-Heinz Jansen, voorzitter van IGBIS, een actiegroep in Duitsland tegen de Betuw lijn. 150 meter van dat huis is alweer een spoor waar we nu aan staan. Hier komen al die treinen van de Betuw route dwars door Emmerich. Hè? Ja, en dat is heel uh, slecht voor de mensen die aan de spoor wonen. Het is heel gevaarlijk, want uh, over 40% van uh, de uh, gütervervoer zijn al uh, gevaargoed. En uh, daar zitten wij op en zeggen dat is uh, vandaag niet meer nodig om niet meer um, te maken. Waarom kan het niet doorrijden hier? Ja, we hebben hier alleen twee spoor uh, voor een sogenannten misverkeer. En als er uh, een personentrein op de spoor is, dan wordt er een goede vervoer uh, wachten. En waarom bouwt men dan niet een nieuw spoor bij? Ja, het is heel duur te maken. Op het laatst is het zo dat een derde spoor maximaal 20-25% uh, Steigerung aan capaciteit uh, maar ik had begrepen dat de Duitse staatssecretaris Klaus-Dieter Schölle... in januari heeft gezegd dat de aansluiting er op tijd komt. In 2013. Ja, je ziet het. hebben uh, net 2011. 2011 en uh, het gebeurt helemaal niks. Het, het planvestigingsverfahren, is nog niks begonnen. Also, als er 2013 komen zal, ik denk uh, dat is niet te maken. Daar komt de trein aan. Komt niet goed. Komt nooit goed. Er zou dan uh, 500 miljoen euro besteed worden... om een derde spoor te maken met wat geluidsschermen. En toen kwam er een nieuwe regering in Berlijn. En die heeft gelijk dit traject teruggevoerd tot plaats 27. En uh, Dus er staat op de 27ste plaats van uitvoering. En men verwacht dat het ongeveer 2025 zal zijn dat het helemaal klaar is. Minister Verhagen heeft gezegd, nee, hoor, de Duitsers hebben ons beloofd dat het in 2013 gereed is. Ja, de hele Betuwe-lijn hangt al vanaf het begin uh, aan elkaar van leugen en bedrog. Maar wat Paul Frederiks weet, dat weten Karl-Heinz Jansen en zijn achterban ook. In Nederland was het verzet tegen de betuwe fel. Waarom niet in Duitsland? Op de rails gaan staan, dat is een onkenbaar. Dat is, on, dat is onvoorstelbaar in Duitsland. Men denkt dat er de, de, vanaf geschoten wordt. Toen wij hier de laatste demonstratie op de grens hadden... toen was er één wijkagent uit Nederland op de fiets. En er waren er uh, een stuk of acht uit Duitsland met honden en een uh, helikopter. En ik weet allemaal niet wat. De Duitsers die moeten eens een keertje loskomen van hun autoriteitsgevoeligheid. In Duitsland is het heel streng en uh, je uh, kunt heel grote strafen van bekomen. Dus uh, is ook huis, je eigentum wordt afgenomen en je moet veel geld betalen. Echt waar? Ja, je je eigentum wordt afgenomen en je moet veel geld betalen? Ja, je zit uh, gehaftet met eigen, met eigen kapitaal toe. In Deutschland is law and order. De bijdrage was dat van Sander Bartling. Morgen, wegens opstoppingen bij de grens... neemt de Betuwelijn middenkort ook een andere route. Omwonenden vrezen nu slapeloze nachten. De eerste rustige avond uh, sinds jaren. Toen pleegde iemand uh, suicide voor mijn huis. Dus dan moet ik eigenlijk een dode vallen, willen wij hier rust hebben aan het spoor. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op Goedemorgen @karo.nl. Straks het Eurovisie Songfestival is de bijl aan de wortel van Europa. Eerst deurdachtertubeur van Koos Postema. Een paar dagen terug was ik op een ochtend musical-moe. Ik sliep zelfs uit, hetgeen voor een senior niet nodig is. Nee, de oorzaak lag hem niet aan een Joop van den Ende-productie, maar aan een basisschool in een lief dorp. Kleinzoon Wouter verliet dit jaar die school en dat ging gepaard met een musical-productie door Groep 8. Op welke basisschool doen de groepen acht trouwens geen musical? De voorstelling viel niet mee. Vorig jaar, toen kleinzoon Willem op datzelfde instituut afstudeerde... was dat ook het geval. Zongen de kinderen dan niet leuk in de musical? Ja hoor. Speelden ze een beetje houterig? Nou en of. Waren er veel decorwisselingen? Ontelbaar veel. Wouter, die even als zijn broer vorig jaar in de wieg gelegd bleek voor toneelmeester zagen we tijdens de changementen in het schemerduister een palm op en af dragen. De musical speelde namelijk op Hawaii, vandaar die palm. Er waren zelfs twee palmen. Wouter had ook nog tekst tussen het sjouwen door. Hij had twee zinnen. Pierre Bokma zou dus zijn bed niet vooruitkomen. Ik heb de zinnen niet verstaan, want er stonden tientallen kinderen op het toneel... allemaal wel enig geluid te maken. En zo zaten wij daar. Twee uur en veertig minuten, zonder pauze bij de musical. Een zaal met trotse moeders, enigszins knikkenbollende opa's... regelmatig op het horloge kijkende vaders en altijd glimlachende oma's. Een lied uit de Lion King maakte veel goed. Dat was tenminste showstopping, zou Joop van den Ende zeggen. Ik sliep daarna slecht, droomde van Wouter die een palm in mijn bed wilde planten werd als gezegd ongewoon laat wakker... en dacht aan de duizenden moeders, vaders, oma's en opa's... die volgend jaar naar een groep 8 musical moeten. U moet wel gaan, hoor, maar ik ga niet mee. Zij koos Postema morgen de het ochtend uur van Henk Spaan. Hey,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 En weet u nog, ze deed mee aan de eerste serie van The Voice of Holland. Dit was Mr. Know-it-all. Het is zes minuten voor half elf, dames en heren. Het Eurovisie Songfestival en de UEFA zijn slecht voor het imago van Europa... zegt de staatssecretaris van Europa, Ben Klapen. Hij, door wat hij noemt opzichtig gerommel met de uitslagen van het Eurovisie Songfestival... wordt volgens hem het draagvlak voor de Europese samenwerking verkleind. Meneer Knapen, goedemorgen. En goedemorgen, meneer Kokerman. In een Europa dat op instort staat financieel met de Grieken, de Portugezen eh, en de Ieren... Eh, en alle oneenigheid die er is, is, is dit nou wel eh, het belangrijkste waar u zich zorgen over moet maken? Absoluut niet. Dus ik zei het ook met een ironie-teken ironieteken erbij, maar ik zag het later in een krant terug... en daar ontbrak het ironieteken. Ja, uh, wat is het ironie-teken? Dus, uh, nee, dit is, het, kijk, het is natuurlijk... Er uh, zijn wel belangrijke dingen dan dit. Dat ik, uh, we hadden, ik had een lange discussie met een aantal journalisten die zich bezighouden met Europa... Ja. En uh, ik zei toen, kijk, de beelden die mensen over Europa hebben... Die, dat zijn niet alleen beelden die te maken hebben met de euro, met Griekenland en met Brussel. Maar Europa komt op allerlei manieren naar mensen toe. Ja. En als ze de Champions League zien en ze zien al die sterren... dan denken ze ook aan Europa. En uh, als ze het Song Festival zien, dan denken ze ook aan Europa. Ja, u ook. En als ze in, uh, in, in Amsterdam lezen dat uh, heel veel uh, gevallen van mensensmokkel te maken hebben met, uh, met, uh, met mensen die uit Bulgarije komen... dan denken ze ook aan Europa. Dus ja. daar staan beelden over Europa... die, ja. die, die wel degelijk beïnvloeden ja. uh, hoe een mens uh, op Europa denkt te kunnen vertrouwen of niet. Dus ja. dat was eigenlijk de achtergrond. Ik zou ja. het ook niet te zwaar wegen. En nee. dan gaan we er verder ook niet mee bezighouden met het ironiesongfestival. Nee, nou ja, toch zegt u op zich gerommel. Uh, en en wat, wat van gerommel dan precies? En, en wat zijn daar dan van de, uh, daarvan de bewijzen? Want er wordt natuurlijk al vaak genoeg gespeculeerd over uh, afspraken... en ge uh, nou ja, gerommel en gedoe zoals u het omschrijft. Maar hebt u er bewijzen voor? Nee, kijk, ik, ik zeg al, ik heb het met een teken gezegd. Ja. Wat ik eigenlijk wilde aangeven is... Eh, dat als je bijvoorbeeld naar het Eurovisie Songfestival kijkt, eh, dat je soms op een verrassende manier ziet hoe, eh, hoe, hoe de stemmen van het ene land naar het andere land gaan. Ja. Waarbij je dan denkt, nou zou dat nou helemaal een objectieve weging zijn geweest van wat men het beste vond. Of zou het misschien toch iets te maken hebben gehad met dat men het ene land wat meer wil bevoordelen dan het andere. En dat laatste, dat, eh, dat kun je soms wel zien. En eh, natuurlijk, ik zeg al, het is niet het belangrijkste in de wereld, maar het bepaalt wel een beetje het beeld. Van hoe mensen denken dat ze kunnen vertrouwen op allerlei landen in uh, en in de omgeving van Europa. Ja. En zoals gezegd, uh, ik ga me er verder niet mee bezighouden. Het was een illustratie ja. bij een verhaal dat ging van hoe denken mensen over Europa, hoeveel vertrouwen hebben ze in andere landen in Europa en ja. waar worden die beelden door gevormd. Ja. Maar goed, het is een illustratie, illustratie bij een bredere zorg bij u, namelijk de, de, het, het, het, het anti-Europese sentiment, het groeiende nationalisme. Hè? Het heeft alles met elkaar te ja. maken. Um, ...moeten we dan maar niet meer meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Nou ja, dat, uh, we moeten vooral goede inzendingen sturen, denk ik. En, uh, en, en verder is het amusement waar veel mensen naar kijken. Dus uh, ik, ik zou de omroepen die dat organiseren uh, vooral niet willen ontmoedigen. Uh, en zoals gezegd, uh, het is ook de hoofdmoord niet van mijn activiteiten... ...maar het was een illustratie van hoe komt beeldvorming tot stand... Ja. Um, en natuurlijk hebben we echt belangrijke problemen op dit moment uh, ja. te behandelen... Die, die wel midden in het onderwerp zijn waar ik me beroepshalve mee bezig En dat is bijvoorbeeld de situatie in Griekenland. Uh, ja. en dat zijn de, de afspraken die gemaakt moeten worden voor de stabiliteit in Europa. Ja. Maar, maar zelfs daarvan zeggen uh, ja. gemiddelde kiezers, voor zover die bestaan... Ja. het is nou wel even klaar met dat Europa. Uh, en steeds meer mensen keren dat Europa en dus Brussel en de Europese Unie... de rug toe, althans in ieder geval in hun hoofd. Ja, kijk, het is, ik, ik denk dat het beeld uh, toch veel genuanceerder zit. Uh, mensen hebben, ik zeg het maar ronduit, uh, op dit moment een beetje de balen van een aantal dingen die in Europa spelen en die heel lastig zijn. Ja. Maar van de andere kant, het heeft ook wel een voordeel. Want iedereen ondervindt eigenlijk aan de lijve nu, hoezeer wij in Europa aan elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. Wij, ja. wij, ik zeg altijd, we wonen in de Europastraat en we kunnen niet verhuizen, dus we moeten in deze straat proberen er echt het beste van te maken. Ja. Um, en, uh, en mensen merken ook wel dat, ja, dat je niet uit Europa uh, weg kunt, dit is onze biotoop, hier zitten ja. wij middenin, hier leven we van, ja. uh, hier uh, drijven we handel mee, hier berust onze welvaart op, ja. Uh, en dat kan je soms chagrijnig maken, die afhankelijkheid. Ja. Uh, maar het is ook iets waar je uh, iets, iets goeds mee hebt te doen. Maar, de, maar tegelijkertijd, alternatief... als, als u de vergelijking maakt met de straat... er komen wel steeds meer nieuwkomers in die straat. En voor je het week zit je in een vogelaarwijk. <laughs> uh, zeker, er komen steeds meer uh, nieuwkomers. Het uh, gaat niet zo hard. Uh, we worden er steeds voorzichtiger mee. Uh, om, om, omdat we de, natuurlijk ook niet veel uh, chaos en verwarring willen creëren. Maar feit is wel... Dat we natuurlijk uh, al die landen in Oost-Europa. die uh, jaren onder uh, het, uh, het Sovjet-terreur uh, hebben geleden. dat ja. die logischerwijze. op een gegeven moment het recht hadden om toe te treden. Ja. Alleen we moeten het op een manier doen. en zo zorgvuldig doen. dat het de stabiliteit van wat we hebben opgebouwd niet ondermijnt. En goed. dat mensen zich daar zorgen over maken. dat kan ik heel goed begrijpen. en uh, dat is ook volkomen terecht. en daar hebben wij rekening mee te houden. En het Songfestival was daar een illustratie bij. Wat is uh, tot slot uw favoriete Songfestival? Lummer? Uh, ja, ik ben uh, al wat ouder, dus ik val altijd terug op uh, dat viertal uit Zweden in de jaren 70. Abba! Wat helaas nooit meer samen optreedt. Uh, <laughs> maar wat toch eigenlijk wel het meest geslaagde nummer ooit heeft gemaakt, volgens mij, voor zo'n festival. Welk nummer was dat ook alweer? Ja, welk nummer was dat ook alweer? Dit is geen quiz, hè? dus ik zal het antwoord geven. Het was uh, Waterloo. Waterloo. Helemaal goed. Oké, ik dank u wel en wens u een prettige dag. Oké, prettig uitzending. Dank u, dag. Nou ja, daar zijn we mee klaar, dames en heren, want het is half elf... en dus is het voor mij de hoogste tijd om over te geven aan Prem Radakishuna... dat ik u heb verteld dat u nog meer over deze onderwerpen kunt lezen op kro.nl. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven. We staan in Groningen in het prachtig plaatsje Buffalo luisteraars. Soms denk je toch wat ben ik gelukkig dat ik dit programma mag uh, maken. Want het is echt een fantastisch plaatsje met een heleboel fantastische mensen en als u gaat luisteren, ik ga toch de cliffhanger laten hangen. Als u uh, straks gaat luisteren kunt u horen hoe ze hier in Groningen een lichtend voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Hoe je mensen gelukkiger kan maken en hoe je waarschijnlijk ook geld kan besparen erbij. Hoe we onze ouderen met beschaving kunnen verzorgen. Kortom, uh, alle Ellende houdt op in Groningen. En dat gaan we allemaal bespreken na het sonore stemgeluid van Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Athene heeft de politie vanochtend de toegangswegen naar het parlement afgesloten. Daar wordt vanmiddag gestemd over het bezuinigingspakket van de regering Papandreou. De afsluiting van het Griekse parlement ging opnieuw gepaard met relletjes. De jeugdwerkloosheid in Nederland is de laagste van de EU-percentage, 7,4, meldt het CBS. Spanje heeft op dit moment de hoogste jeugdwerkloosheid, meer dan 40 procent. In de Oosterschelde zitten meer bruinvissen dan gedacht. Er zijn er 61 geteld, waaronder vier moeders met kind. Kennelijk is de Oosterschelde aantrekkelijker voor bruinvissen... dan de Noordzee, zeggen deskundigen. En Haren in Groningen is de beste gemeente om in te wonen. Het jaarlijks onderzoek van Elsevier heeft Haren eh, het gooi... verdrongen als beste woonomgeving. En Bellingwedde, ook in Groningen, komt als slechtste uit de bus. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB ah, verkeersinformatie. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bos is tussen knopen Del en Waardenburg nog steeds afgesloten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knopende Hoek 2 kilometer file. De oorzaak is een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 van Diemen naar Amstolveen tussen Gaasperplas en de afrit AMC 2 kilometer. De afrit AMC is tijdelijk afgesloten. Veel vertraging nog op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... bij Gorkum, 7 kilometer. Ook 7 op de A59 vanuit Zierikzee naar Os tussen Nuland en Oss-Oost. En de andere kant op richting Zierikzee... tussen Waalwijk en Knoop het Hooipolder, 8 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Radakation. Regels, regels, regels. In Nederland zijn we er goed in. Het maken van regels. Onze politieke bestuurders doen er volop aan mee. Zodra ze maar kunnen bedenken ze weer regels. En wie mag het allemaal oplossen? Juist ja, de hardwerkende Nederlander op de werkvloer. Zoals de mensen in de zorg. Bruin 1 wil wat doen aan de hoge zorguitgaven... maar denkt er niet aan om minder regels te maken en minder bureaucratie. Verzorgingsinstelling De Hoven in Groningen is het helemaal zat. En ze hebben een briljant plan. Ze schaffen alle regels af. Luisteraars, ik vind het geweldig en misbruik mijn programma graag... om hun plan onder uw aandacht te brengen. Maar toen begon ik te denken, het is wel geweldig... maar regels zijn er toch voor een reden? Ja, de anarchist Prim vraagt zich af of er wel of geen regels moeten zijn. Wat vindt u? Is het een goed plan wat de Hoven doet... afschaffen van alle regels of zegt u nou nee jongens, niet doen? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag PrimTime Radio 1. Welkom bij PrimTime. We staan in het prachtig plaatsje Buffalo, de provincie Groningen. Niet ver weg van de Waddenzee. Ik moet zeggen, het Hoge Land. Heb ik begrepen. Uh, het is, luisteraars, als je hier naartoe rijdt, een prachtig pittoresk plaatsje. En het, ja, ja, ze noemen het verzorgingsthuis. Ik zeg nog altijd tehuis En als je dat hier ziet, dan denk je, ja, wat hebben mensen toch een ontzettend leuk leven. Platte gebouwen, twee verdiepingen, uh, mooi grasperk. Gewoon het oogt heel vriendelijk en heel gezellig. En uh, André Enter, u bent directeur, regio-directeur zelf. Klopt. Want de Hoven heeft hoeveel instellingen? De Hoven heeft uh, acht instellingen. Uh -huh. Uh, verdeeld over een werkgebied in Noordoost-Groningen. Oké, okay, dus jullie ja. hebben uh, zeg maar noem je meer Ja, Verple En ja. dan heb je ook nog verpleeghuizen ja. voor mensen die veel meer zorg nodig hebben. Ja. En dan hebben jullie ook nog want Barbara en ik waren heel erg geïnteresseerd de instelling voor Korsakov. Dat is een afdeling om, uh, in een verpleeghuis in, uh, in Vliethoven. Oké. Okay. Uh, ja. en, en hoeveel, hoeveel mensen uh, bedienen jullie zo? Uh, 850 mensen. Oké. Okay. Ja. En uh, jullie hebben hier bedacht... Dat jullie alle regels willen afschaffen. Hoe, hoe, hoe kwam dat zo? Ja, dan gaan we even terug naar uh, het najaar, vorig najaar. Uh, waarin we het heel druk hadden met allerlei uh, geregel en allerlei uh, um, zaken die in de organisatie uitgezet moesten worden, moesten worden gemeten. En we hoorden van de werkvloer ook nou, het klagen van we zijn vooral bezig met formulieren invullen. En wanneer mogen we weer gewoon aan ons werk? Hè? Het ja. werk als zorgverlener. En we zaten bij elkaar en vroegen ons af van. Uh, uh, al die regelsystemen waar we als management zo druk mee zijn... wat, wat, wat zouden onze, zou onze bewoners daar nou aan hebben? Worden die daar nou echt beter van? En nou, dan, uh, we praten daar verder over en op een gegeven moment keken we elkaar aan en zeggen, we moeten nou gewoon eens ophouden met klagen want dan zijn we heel goed in onze sector in klagen ja. en we gaan eens dus gewoon anders doen we gaan eens dus kijken of het ook anders kan ja. um, want uh, hoe zou het nou lopen zonder regels wat zou er nou gebeuren als we die regels loslaten uh, kunnen we dat wel hè? Uh, en komt dat dan ook ten goede aan onze bewoners want dat willen we graag weten en toen is het project Zorg, uh, Zorg Zonder Regels uh, geboren. <laughs> ja. Zo maar bedacht hier. Uh, ja. wa wa was het ja. in Buffalo, of waar zaten jullie? Uh, we zaten in onder den Dam. Onder Den. Ja, Blastras, was... U kreeg ook een lesje ja. geografie ja. van Groningen. Ja. En, en, en dan heb je dat plan bedacht. En ja. dan moet je nog gaan praten met ambtenaren. Ja, je moet met heel veel mensen gaan praten. Wij uh, hebben contact gezocht uh, uh, met, uh, met Bertie de Boer. Dat is een prachtig uh, VVD Tweede Kamerlid ja. luisteraar. Die was oud-gemeenteraadslid in Groningen. Leuke ja. vrouw, ja. En ja. toen? En ze heeft ons uitgenodigd om in Den Haag te komen. Om, een, uh, om te vertellen wie de hoofd is en wat we doen. En uh, hoe we kijken tegen het, uh, het beleid in de ouderenzorg. Maar ook om ons verhaal te vertellen over zorg zonder regels. Dat hebben we gedaan uh, bij een delegatie van de VVD en, uh, en de PVV. Ja. En wat we daar merkten is dat uh, uh, mensen het heel erg herkennen. Op het moment dat je gewoon verhalen vertelt en niet, niet allerlei uh, beleidstermen gaat gebruiken. Maar gewoon verhalen. Hè, het verhaal van mevrouw de Boer. Het appeltje van mevrouw de Boer hebben wij veel, uh, veel verteld. Uh, uh, ik, en dit was, dat ik dit, wel... dit was twee weken geleden. Dus veertien dagen geleden. Wanneer, wanneer zaten jullie daar? Nee, dat was al langer geleden. We zijn, zijn in uh, februari zijn we in Den Haag geweest. En uh, met name Tamara Venrooi heeft... Uh, die was bij ons in de blijf. bus, VVD ja. Tweede Kamerlid, uh, erg leuk mens. Ja, zeker. Ah. Ja. En hij heeft uh, ja, heel erg haar best gedaan voor ons project... om dat uh, vanuit het hoge Noorden in het, uh, in het, voetlicht, het Haagse voetlicht uh, te brengen. Maar die ambtenaren, hoe zijn ja. die dan? Want uh, mijn ervaring met ambtenaren is zodra je met iets nieuws komt... wat zij niet bedacht is, dat ze zeggen nee, nee, nee, niet doen. Ja, nou dat, uh, de, de, het, uh, nee, nee, nee, niet doen, dat hebben we nog niet gehoord. Maar we merkten ook niet uh, de onmiddellijke enthousiasme bij de ambtenaren... om te zeggen van nou, dit project gaan wij uh, helemaal oppakken en bovenaan de lijst zetten. Uh, dus dan, uh, ja, dan is het een kwestie van doorzetten hè? en, en uh, jezelf uh, in de picture zetten. Dat is, twee, dat is twee weken geleden gebeurd. Ja. ja, en dan merk je dat het snel gaat. O, gaat ook, dus snel? ook bij de ambtenaren. Want ja. Ja. jullie moeten officieel toestemming krijgen van het ministerie om dit te doen, hè? Nou, niet officieel toestemming. Wij, uh, wij, uh, wij hebben natuurlijk wel aan bepaalde toezichthouders uh, hebben mee te maken. En daar hebben we ook mee gesproken. Hè. Dat is een zorgkantoor en een inspectiedienst. Uh, daar hebben we uiteraard mee gesproken om uh, uh, het, het verhaal uh, voor te leggen. Oké, okay, Claire Schepel ja? zit hier. Ze is hoofdzorgier. Dat ja. betekent dat Claire dus nu op een dag. We gaan u tegen haar zeggen gewoon. Je hoeft al die stomme formulieren die je steeds moet invullen. niet in te vullen. Nou, zo radicaal gaat het niet. Wij, uh, wat we heel belangrijk vinden. Ja, jammer. <laughs> wat heel belangrijk vinden is dat wij een, een project doen... wat, uh, wat ook een zeg maar, verantwoord resultaat gaat halen. Ja. En daarom hebben we contact gezocht met de universiteit. Uh, van waar, Groningen. Waar, ja. Van Groningen, ja. Uh, en met het UMCG, met professor Slaats. Ja. Uh, met de vraag van nou, help ons nou vanuit de wetenschap. Want wat wij willen doen is meten of onze cliënten er nee, ook beter van worden. u bent gewoon slim. U weet, als je een professor erbij zet... als je de juiste ja. spelers erbij hebben, dan uh, uh, zegt iedereen van, probeer het maar. Want ik, ik, ik vind het heel grappig. Uh, ik zat toch, Claire eigenlijk zou je niet zeggen. Maar we hadden vorige week een uitzending... hadden we mensen van Kordaan-medewerkers... die klaagden dat ze niet... Uh, met hun de, de zorg konden verlenen omdat ze constant bezig waren met die formulieren. Jij bent hier hoofdzorg. Als je die formulieren, uh, zeg maar de helft van de formulieren, zou mogen invullen, hoeveel meer tijd heb je om met je bewoners aan de slag te gaan? Nou, ik denk uh, vooral in de, uh, na de zorg. Het zorgverlenen gaat natuurlijk altijd voor al die formulieren. Maar na de zorgverlening, dan uh, is het personeel toch veel bezig. Met alles invullen, alles registreren. En die tijd, uh, dat is vooral een mooie tijd, hè? half elf zeg maar. Dat je met de bewoners uh, even wat anders kan doen. Even gaan wandelen. Of, we hebben een prachtige duofiets dat je samen kan fietsen. Mevrouw Bregman en ik hebben nog gefietst. Ja, na, naast, naast jou zit mevrouw Bregman, die is 82 jaar oud. eens, die komt, dat is ontzettend leuke vrouw. Eh, eh, heb, merk, hebt u, zou u het op prijs stellen als ze wat meer tijd aan u zouden besteden? Ja, dat fietsen met Clary, dat is top. Ja? Toen zijn we naar de boerderij geweest, waar ik altijd gewoond heb. Maar, maar, maar dan trapt Clary en dan zit u eigenlijk een beetje te chillen achterop. Nee, dat is een dubbel fiets. een duo fiets. ik ja. zit ernaast. Oh, u zit ernaast? En, maar trapt u mee of laat u Clary echt al het werk doen? Nee. Samen. Als we een hoogte op gaan, dan trap ik mee. <laughs> Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Oké, okay. luisteraars, wat vindt u van dit idee? Minder regels. Uh, ik zou het graag... Het uh, plan uh, wordt niet zo radicaal uitgevoerd oh. als ik had gehoopt. Uh, u kunt bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Radio 1 Oké, okay, luisteraars, ik, de tweets zijn al, zeer uh, uh, zegt, de regels zijn het resultaat van afspraken, maar worden belemmeringen als dat niet, wordt her, als dat niet meer wordt herkend. Leuk idee, De Hoven. En, en op wie stemmen zegt, de regels zijn er voor de mensen en mensen zijn er niet voor de regels. Mm -hmm. Dus afschaffen, goed bezig daar in Groningen. Kijk, uh, professor Slaats, goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk dat u weer even tijd voor ons maakt. Um, toen meneer Enter bij u kwam en met dit plan dacht u niet, jongens, jullie zijn van lotje getikt. Nee, nee, dat dacht ik niet. Ik vond dat eigenlijk een briljant idee... in de context van wat wij allemaal willen met elkaar in de toekomst, met de ouderenzorg. U bent hoogleraar ouderengeneeskunde, wat me trouwens opvalt. Jullie zijn in Groningen wel bezig met die ouderen, hè? Ja, ja, fijn dat u dat zegt. Wij doen uh, ook in het kader van het nationaal programma Ouderenzorg... Uh, heel veel experimenten in de drie noordelijke provincies. En die zijn uh, helemaal vraaggestuurd... Dus wij beginnen met de vragen aan de oudere mensen zelf hoe ze het graag zouden willen hebben. En wij beginnen niet met te draaien aan de knoppen van het aanbod van wat wij nu doen. En waarom is dit idee zo briljant? Want u, u kent het werkveld, u weet wat er is aan experimenten. Als, leg me even uit wat, wat, wat de voordelen hiervan allemaal zijn. Um, er is veel moed voor nodig om daadwerkelijk nieuwe dingen te doen. Wat de meeste mensen doen bij veranderingen van zorg... dat zijn hele kleine stapjes. Een heel klein beetje veranderen aan iets wat we al twintig jaar doen. En de mensen van de Hoven die hebben gezegd... van ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Die hele kleine stapjes uh, helemaal gedreven vanuit management en professional. Wij, wij gaan een, uh, onze nek uitsteken voor een drastische stap. En, en we zien wel waar we uitkomen. En dat vind ik heel erg... Uh, Moedig, dat zijn pas de echte experimenten, want die hebben veel onzekerheden. Maar gaat het, want ik kreeg van Rob een mail, die is welzijnswerker. Hij zegt, de bureaucratie loopt de spuigaten uit, hij is niet voor anarchie. Maar minutenreportages is maar één voorbeeld. Uh, formulieren moet je invoelen en je mag niets fout doen, want op basis van dat formulier straft de overheid je dan genadeloos af. Uh, meneer Enter, u knikt... Ja. Knik, ja. de, waarom? Dat, dat, is, dat is de doorgeschoten bureaucratie. Ja. Het is uh, uh, kijk regels die gebaseerd zijn op uh, goede afspraken met elkaar maken en elkaar daarop aanspreken. Daar is niks mis mee. Ja. Maar de regels waar wij nu mee te maken hebben zijn gebaseerd op een soort van wantrouwen. Ja. Het gaat bij voorbaat niet goed in die uh, instellingen. Daarom heb je normen. En normen moet je in cijfers kunnen uitdrukken. Nou, vervolgens moet je alles gaan vastleggen en registreren. En uh, ja, als je dan een 7.2 scoort en de rest van Nederland scoort een 7.6 met wat dan ook. Dan kun je zomaar een, een budgetkorting om de oren krijgen. Want uh, zo meten we kwaliteit. Uh, dus niet gechargeerd, zo gaat het echt. En uh, dat, dat, ja, dat is een doorgeschoten bureaucratie waarbij wij niet meer het verband kunnen ontdekken met de echte, ervaren kwaliteit uh, van leven van uh, hele oude mensen... die graag op een zo aangenaam mogelijke manier nog de laatste fase van hun leven willen doorbrengen. Ja, professor Slaat, um, ja. nu kan je het tegenoverstelden. Gaat het allemaal mis als we de regels loslaten? Um, het gaat niet allemaal mis. Het is wel een moedige stap, maar die, maar die stap wordt wel... Um, ...goed omkleed waardoor het veilig blijft. Kijk, weet u wat ouderen zeggen tegen ons in die experimenten? Ons hele leven wordt eigenlijk bepaald door mensen die gemiddeld 40 jaar jonger zijn dan wij. <laughs> en die bepalen hoe wij moeten leven, hoe wij oud moeten worden en wat wij wel en niet mogen. Dat, dat is echt zo. En die gieten dat dan in regels. En, uh, Mag ik het even checken ik... bij mevrouw Bregman? Mevrouw Bregman, hebt u dat gevoel ook? Nee, ik, heb, ik vind het hier prima. Okay. Ik heb hier nog een stuk vrijheid. Vanmiddag komt oudste kleindochter. gaan we En ik mag wandelen. Nou, ik vind het hier dankzij ook Klari. Daar woon ik recht tegenover. Dus als er iets mis is, dan loop ik naar Klari toe. Nee, maar. Uh, nou, u bent gelukkig, want uh, professor Slaats... wat wel grappig is dat u het zegt... mijn moeder die is tachtig en als ik dan bij haar op bezoek ben... dan wil ik zeggen, ma, het moet zo en zo... en dan zegt mijn moeder snotneus. Uh, ja. uh, ik ben en, en, en dat idee is er dus ook bij die ouderen... in zo'n verzorging, uh, of in de zorg... die zeggen van, jullie jonkies komen met allerlei ideeën... en dat belemmert ons. Ja, nu, en nu gaat het nog verder... en dat, dat is denk ik het bijzondere aan dit, uh, dit experiment. Kijk, mensen die nog heel zelfredzaam zijn... die nog goed voor zichzelf kunnen opkomen... Die hebben, ja, die hebben veel meer vrijheidsgraden... dan mensen die veel meer afhankelijk zijn van, van hun omgeving. Ja. En, en, het, en de uitdaging is om ook voor die mensen... toch heel goed te observeren... Wat, welke dingen in hun dagelijks leven... deze mensen juist gelukkiger maken. Ja, ja. En, en, en dan die vooringenomen standpunten hè, van wij denken dat dat goed is voor deze mensen. van die maar eens even los te laten. En zo'n klein groepje mensen veel vrijheid te geven en daar, daar middenin te gaan zitten. Dus zo'n zorgprofessional gaat daar gewoon mee leven, gaat daar in zitten en gaat kijken wat er gebeurt. En uiteraard de, de, de boel veilig houden, dat spreekt vanzelf. Ah, het is leuk, maar dat is, Sorry, gaat u gang. Ik onderbrak u. Gaat u gang. Ja, en, en dat, is, dat is uitermate innovatief. Dus de grenzen verkennen van wat wij noemen de participatie van ouderen, hè, die kwetsbaar zijn, die afhankelijk zijn, dat is heel erg innovatief. Dat, dat doet verder eigenlijk niemand op die manier. Nee, wat, wat, wat heel leuk is, ik, krijg, ik, ik hoop dat iemand ook iets kritisch wil, wil sturen... maar ik krijg weer de tweets... regels weg, professionaliteit, liefde voor het werk... en ondersteuning vanuit ervaren mensen is genoeg. Primair initiatief, Ronald Terhoven. wandelen met bewoners... in plaats van formulieren invullen, het klinkt zo logisch. Wat, wie dan ook belangrijk is, als je zo'n plannetje hebt... is de cliëntenraad, meneer Geert Medema. U bent uh, de voorzitter van de cliëntenraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, toen ze bij u kwamen met dit plan, wat dacht u? Een goed plan. Waarom? Uh, over te meer, minder dat formulieren ingevuld moeten worden... hoeveel meer tijd dat ze voor bewoners zitten. En het is nog steeds zo dat we te weinig met de bewoners bezig zijn. Ja. Dus iedere half uur is meegenomen voor iedereen. U bent nu al uh, 14 jaar uh, uh, bij de cliëntenraad... of 13 jaar bij de cliëntenraad. Jaar, ja. uh. U hebt die ontwikkelingen meegemaakt... Uh, uh, Iedere keer wanneer er weer, weer regels kwamen, wat dacht u dan? Nou, schaffen ze een keer aan de onderkant de regels af als er nieuwe bijkomen. Maar men houdt alles vast. Ja. En op de duur, dan, dan, dan loopt het niet meer. Ja. En de inspectie, nou, die, die kijkt ernaar. En we hebben ook gesprekken met de inspectie als cliëntenraad. Ja, de inspectie van de volksgezondheid. Van, ja, vanuit Zwolle. Ja. Maar ja, als ze wat vinden, ja, dan. dan ze zoeken net zo lang tot ze iets voor hebben wat niet goed ingevuld is. Ja. En, en dat kon... is niet goed. En de inspectie controleert, komen ze ooit hier langs. <kwijls> Jazeker. Nou, en maar als je langskomt, hier dan zie je toch het verschil en dan hoef je toch niet meer naar formulieren te kijken. Ja, nee. Als de regels niet goed uitgevoerd worden, we hebben nou onder andere daar in Moerdijk. Die jongens die zijn van het bed gelicht, omdat ja. de regels niet goed De regels zijn van goed, maar ze voeren ze niet goed uit. Ja, ja. Maar hier is het andersom. Hier komen steeds meer regels in verhouding, wat voor jaren terug was, wat je nu hebt. Iedere ja. keer onder twee jaar, dan moet je een tevredenheidsonderzoek instellen. En dan moet je kijken naar de cijfertjes, heb je meer, heb je minder. Nou, heb je minder, wat meneer Enter ook zegt, Nou, dan word je al gekort door de, door de instanties. Ja. En dat is niet leuk. Nee. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Prem. Wat voor werk doe jij? Hè? Ik heb een eigen bedrijf. Wat voor bedrijf? Wat? Ik, stel, ik heb een glazen was in huis huisbedrijf. Oké, okay, en wat ga je doen als je straks oud bent? Wat, ja. wat ga je doen als je straks oud bent? Uh, ik hoop genieten van de rest uh, <laughs> dat ik nog heb. Dus laten we me eerst zorgen dat we zo oud worden, toch? Ja, en heb jij familie in bejaardentehuizen of verzorgingshuizen? <laughs> nou, mijn vader, die, uh, die gaat uh, één keer in de week naar de dagopvang. Die is 83. En uh, die heeft zijn hulp gebroken. En die moest toen revaluideren in hetzelfde verzorgingshuis. Dus mijn vader denkt, nou, als, ik als ik toch niet zit, dan ga ik dinsdag gewoon aan de dag opvangen. Want hij kent al die mensen daar en dat is wel gezellig, snap je? Ja. Maar de regels zeggen, nou dat mag niet, want hij is niet verzekerd dan. Aha. Snap dus, je? Ja, ja, dus de vader zegt, als ik er toch ben, dan blijf ik er. Maar dan, en het ja. is gezellig, maar omdat hij, uh, uh, dan is hij niet verzekerd als hij in dat huis zit. Ja. En in hetzelfde gebouw, hè? <laughs> dan word je toch allemaal gek hè? Nou, even kijken meneer Enter, u kreekt Dit, dit zijn van die regels, want als iemand gelukkig is, die woont zelfstandig, die heeft dan zijn dag daardoor... La ik zou denken, laat die man maar de hele dag daar hangen. Ja, dat, dat is dus iets wat we zonder die regels ook, uh, ook willen gaan doen, of wat we gaan doen zonder regels. Um... Sorry, oh, dan... Erwin, bedankt ja. Of oh, zeg het nog maar, die wou nog wat zeggen, ga je gang? Nee, nee, ik, euh, ik heb gezegd wat ik wou zeggen. Oké, dank wel. Ik dag nog, hè. Dank Erwin. Succes met het wassen met dit weer. Ja, meneer... nee, dat wordt vanzelf nu gedaan, hè. Dank u wel. Maar meneer ja. Enter, kijk, dit is nou een voorbeeld... dat ja. we ooit bedacht hebben van ja. gescheiden weer... hoe lossen jullie dat op dan? Nou, je moet het, uh, wat, wat nu gebeurt, is dat een budget leidend wordt... voor hoe wij zorg invullen. En dat gaat steeds gedetailleerder. Er werd straks iets over minutenregistratie ja. gezegd. Nou, zo gaat het ook in, in uh, gebouwen, zoals u achter u ziet... Daar uh, zitten mensen in pakketten. Hè? Je, bent, uh, je bent een pakket eigenlijk, een zorgzwaartepakket, als je, als je zorg nodig Met hebt. educatie 1, <laughs> 3, precies, ja, ja. ja. En uh, vervolgens gaan we bekijken vanuit het pakket waar heeft u recht op en waar heeft u niet recht op. En wat we heel graag willen is het omdraaien om eerst te vragen van waar hebben mensen nou behoefte aan, wat, wat willen ze, uh, uh, waar zit hun welbevinden, waar worden ze blij van. En uh, vervolgens ga je kijken hoe je dat financiert. Maar professor Slaats, ik kreeg van Bordmobiel hier een... een top-argument. Uh, uh, uh, Je kunt alle regels loslaten en dat gaat honderd keer goed. Maar als het één keer fout gaat, of als het één keer fout gaat, dan komen al die regels weer terug. Dat uh, het daarvoor honderd keer is goed gegaan, telt vaak niet mee. Zo groeit de bureaucratie. Ja, maar... Um... Twee dingen daarover. Het is natuurlijk niet zo dat het nu niet fout gaat. Hè? Wanneer we naar het naar het welbevinden van ouderen kijken en zeker de kwetsbare afhankelijke ouderen, dan valt daar nog wel heel wat te verdienen ondanks onze regels. Dus ik kan het ook omdragen. Hè? Die regels gaan niet voorkomen. Dat doen ze nu ook niet, dat er helemaal niks fout gaat. En het andere punt is dat toch ook bijvoorbeeld, het is een paar keer aan de orde geweest, maar de inspectie voor de volksgezondheid heel duidelijk op zoek is naar toch een nieuw soort toetsingskader ja. voor de zorg voor kwetsbare ouders. Ze zijn zich daar zelf ook wel van bewust ja. dat dat niet de goede manier is om, uh, om de dingen te verbeteren. Luisteraars, het onmogelijke is gebeurd. Rob van Reesweek volgens Barbara ga je pleiten voor regels. Ga je gang Rob? Ja, ik wil pleiten voor regels, omdat een, een hoop mensen die in de verzorgingstehuizen zitten, hebben ontlastingsproblemen. Wel, Welke problemen? En de, het verplegend personeel komt s'morgens morgens binnen en dan hebben mensen schilderijtjes met hun uh, ontlasting gemaakt. Hoe wilt u dat regelen zonder regels? Al, u bedoelt dat uh, uh, uh, uh, in heel veel verzorgingstehuizen hm. mensen uh, niet goed verpleegd en verzorgd worden. En als je die regels niet hebt, wordt het helemaal een puinhoop. Ja. bedoelt u dat omdat, de, vrouw uh, vrouw omdat uh, de, de meeste mensen ontlastingsproblemen hebben? Ja. ja, ja ik geef nu alle plezier hoor, maar um, ja, uh, <coughs> op een gegeven moment bij uh, die mensen laten de spieren los. Ja, uh, en dat is Enter. dat is een reden waarom ze in een bejaardentehuis zitten. Ja, meneer Enter. Ja, mensen zitten niet, uh, voor niets, niet, niet voor niets in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Laten we dat voorop stellen. Voor, eh, wij hebben, uh, voor als... de duidelijkheid verzorgingshuis is het ouderwetse bejaardenhuis. Ja, en de verpleeghuis, verpleeghuis is mensen is wat zwaardere die... ja. zorg ja. met behandeling. Ja. Ja. En, uh, okay. uh, uh, wij, wij vinden in onze organisatie dat als mensen die grote stap al moeten nemen... dan moeten ze voor de rest zoveel mogelijk uh, moeten ze verder kunnen gaan met het leven zoals ze dat thuis waren gewend. Maar hebben jullie en... geen last van personeelstekort? Uh, ja, natuurlijk. Iedereen heeft last van personeelstekort. Okay. Alleen waar zet je je personeel voor in? Ik, ik snap goed dat er heel veel misgaat in huizen uh, waar, waar mensen wonen. En dat is ook heel vervelend, wat meneer ook vertelt. Het is natuurlijk heel, heel schrijnend wat gebeurt. Uh, die dingen gebeuren. Maar los je dat nou op door meer regels te bedenken? Nee, dat los je op door mensen zelf meer verantwoordelijk te maken voor de zorg die ze uitvoeren. En ik merk juist het omgekeerde. Ja. Ja. Ik merk juist dat omgekeerde, als je met uh, zorgverleners praat, dat ze uh, heel veel last hebben van die enorme regeldruk en ja. daar min of meer ook een lui van worden. Als we de regels maar volgen, dan doen we het wel goed. Nou, trouwens Rob, bedankt voor het bellen. Maar ja. kijk, dat wil ik zeggen, uh, uh, uh, uh, uh, helpt u me, meneer ermee, Maar ik heb, ik heb vorige week echt een onderwerp oh. gemaakt, omdat in Amsterdam bij de verzorgingstuizen van Kordaan het niet goed ging... Uh, uh, uh, en de, de verpleegers, de mensen die daar werken, klaagden. Want het was de grote regendruk. Ze konden niet zeg maar, mensen verzorgen. Ze hadden niet de tijd uh, om een nee. wandelingetje te maken. Uh, wat zou... Uh, er luisteren heel veel mensen, ook beleidsmakers uit het programma. Moeten we gewoon weer vertrouwen gaan hebben in mensen? Ja, zonder meer. Maar ja, net als Enter zegt... Je wil, we willen eigenlijk de mensen hetzelfde geven als ze thuis ook hadden. Maar de, door de... Belemmeringen van de gezondheid kan dat niet altijd. Nee. En als je daar meer mensen op zet, dan ik denk ik dat ze gelukkiger worden. P professor Slaats, dit heeft natuurlijk ook het financieel voordeel. Want als ze al die formulieren niet hoeven in te vullen, heb je minder mensen nodig. En op den duur zal dit leiden tot goedkopere zorg. Ja, nee. ja kijk en ik vond, ik vond het voorbeeld van de luisteraar over die ontlastingsproblematiek eigenlijk wel goed. Want... Dan komt er in een regel dat mensen minstens drie keer per dag of zo een nieuwe luier moeten krijgen of verschoond moeten worden. Maar dat, dat gaat het probleem niet oplossen. De regel moet zijn dat degene die verantwoordelijk is voor de zorg, die primaire zorg, goed regelt. Dus het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geven aan die mensen die daadwerkelijk die zorg uitvoeren. Die regelgeving staat veel te ver af van de mensen die voor die personen zorgen. Dus ja. ik, ik heb veel vertrouwen in, hoe meer vertrouwen en ook misschien wel opleiding we die, die verzorgenden en die verpleegsters geven, hoe beter het wordt. Okay. En, en dat is een hele andere strategie... dan steeds maar meer dikkere boeken volschrijven met regels. Het is heel leuk. Annabella stuurt een mail na zondag... naar een lezing van Richard Senet te zijn geweest... waarin hij waarschuwt tegen losing, touch... in allerlei vakgebieden, dus ook de zorg. Interessant om dit te horen. Iedereen wil immers zijn werk goed doen... en vooral inhoudelijk bezig zijn. Dus niet met formulieren invullen. Ja, to precies. Maar zeg toch, is kwaliteitsbewaking niet onzinnig. En denk bijvoorbeeld aan de smartphone. Sammy die heeft een bentenmoeder in een kordaanhuis zegt je het niet, maar zelf ik moet minstens twee keer per half jaar... nu is het weer zover, een heel pak formulieren doorwerken. Dat is pas doorgeschoten bureaucratie. En Wim zegt niet zozeer de regels, maar het management, meneer Enter... met hun regeltjes, ja. moeten worden losgelaten. Mm. Ik dank u allemaal ontzettend hartelijk, professor Slats. Heel veel succes naar de oudere geneeskunde in Groningen. Blijf innovatief. Ik vind het mevrouw Bregman, wat leuk dat u in de bus was. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Belastingbetalers en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep, redactie Soelema El Galdi Anouk Tulder en de verliefde Rien Aerts, productie Hans Twint en Momo Sarou, techniek, logistiek en transport Paul Rijman. eindredactie en regie Barbara van der Klis. Hierna Ster, Jan van der Putten en Felix Meuders bij de gids.fm. Tot morgen. Shalom daar daag. Toen werd dus duidelijk dat er gewoon echt er geen activiteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon gezond aan een operatie in een paar dagen later heeft hij geen hersenen meer.